Ze ziet de boy eens aan, de boy die draait Mato heeft iets, hij is hot Ik zeg er dat klopt Dan zeg ik stop, hier valt niks te halen Stop, hier valt niks te halen Stop, hier valt niks te halen Niks niks niks niks niks uh, tik, Ik ben niet gierig, nee, nou ik ben niet zo nigger Ik ben gewoon allergisch voor die vieze, gold golddiggers Bitch, want ik kom met Oost-chicken yeah. Voor ik op je spin ga ik nog veel liever een boom krikken Slinger een kop voor je neus en merk dat je er niet bij kan Van bitches als jou, ja die horen in de bijstand Kijk dan, probeer die shit niet bij mij want Ik boek geen hotel, maar ik hoek je op je dan Boel van de zijkant, ja yeah. Ik ben light man, al heb je een big booty baby Ja daar heb ik schijt aan ik niet gepimpt door het dip, want je nigger is te slim. Laat mijn money op de bank, of ik spinnen. De boy is aan, de boy die draait, maar toch heeft iets. Hij is hot, ik zeg of dat klopt, dan zeg ik stop. Hier valt niks te halen, stop. Hier valt niks te halen, stop. Hier valt niks te halen, tik, tik, tik, tik, tik, te halen. halen. Kom geen broek voor je dubje op de hoek. Perla, moet je ervoor werken, want voor ik op je ben, Geef ik het liever aan de zwerver Erger, ben nog klootzak in je merken Hoe geil ik ook ben, ja maar trots die is sterker Dus op naar de volgende, baby loop verder Mijn buiten is veilig opgesloten in een kerker Wil je weef nou? Vraag het aan je neef Ik ga veel liever dood je is iets geeft, klinkt vreet Maar je niggers zit te lang in de game Nee, ik laat me niet pimpen door een of andere ding. Ze, Ze zie het ja. boy is aan, de boy die draait Maar door heeft iets hij schopt, ik zeg dat klopt Dan zeg ik stop, hier valt niks te halen Stop, hier valt niks te halen Stop, hier valt niks te halen niks, tik, tik, tik, tik, te halen